uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Nederland stuurt vandaag hulpverleners naar Beirut. Een zoek- en reddingsteam van bijna 70 brandweer- en politiemensen... vertrekt vanavond al naar de Libanese hoofdstad. Premier Diab heeft alle landen en vrienden van Libanon gevraagd... om zijn land te komen helpen na de verwoestende explosie in de haven. Zeker 100 mensen zijn omgekomen, ook zijn er duizenden gewonden.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 Er kan dit jaar op Prinsjesdag toch een klein aantal burgers aanwezig zijn bij het voorlezen van de troonrede. De voorzitter van de Eerste Kamer zei op NPO Radio 4 dat het gaat om zo'n 10 tot 15 mensen. Vanwege de coronamaatregelen mogen er dit jaar maar 250 mensen bij de troonrede aanwezig zijn in plaats van 1000. Naast een handjevol burgers gaat het om Eerste en Tweede Kamerleden en het kabinet. De koning leest de troonrede voor in de Grote Kerk in Den Haag omdat de ridderzaal te klein is. Het moederbedrijf van Albert Heijn en Bol.com, Ahol Delhaize, heeft een goed tweede kwartaal gehad. Er werd bijna 700 miljoen euro winst gemaakt, dubbel zoveel als dezelfde periode vorig jaar. En volgens analisten heeft het concern in het tweede kwartaal opnieuw geprofiteerd van hamsteraars, net als in het eerste kwartaal. En niet alleen de supermarktketen doet het goed. Webwinkel Bol.com zag de omzet met bijna 40% groeien. Het weer nog in het noorden, eerst nog wat wolkenvelden. In de rest van het land al veel zon. In het noordwesten wordt het 23 graden, in het zuidoosten 30. En de zuidwestenwind is matig aan zee, plaatselijk vrij krachtig. Nou, ook morgen volop zon, dan nog iets warmer... met lokaal een tropische 30 graden of zelfs nog iets meer. Dit was het NOS Journaal. Dit Verkeersupdate. Verkeersupdate. is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland vertraging op de A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen knopend Rasdorp en meer 5 kilometer, bijna een half uur vertraging door opruimwerkzaamheden. Vanochtend was er een ongeluk en was de weg ook enige tijd dicht. Nu gaat het verkeer via de af- en de opritter langs. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden via de A5 en dan keren bij Hoofddorp. En verkeer richting Amersfoort volgt de borden Westpoort via de A5 en de A10. Tot zover de verkeersinformatie.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 La la la la la la la la la la la la la la la la of een la la la la la la la Niet over of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 En als je praat en breidt tegelijk... dan moet je ook alvast het voorzorgsmaatregeltje nemen... dat je ook de schuif maar open gezet hebt. Want ik ben nog met zoveel dingen tegelijk bezig... dat ik denk, ja, dat moet dan ook maar gebeuren. Het is woensdag 5 augustus, vrienden. Woensdagochtend. En dat betekent dat ik hier eventjes de zaak mag doen... tussen 10 en 12. Dat is dus iets wat meer muzikaal eh, omlijsting... dan eh, wat er gisteren is gebeurd met eh, de vrolijke vrienden... Frank Baardenkoper, Tino Stuy en Ger Loogman. Want dat gaat uh, op een hele andere manier. Vermakelijk zeg ik... serieus en soms ook nog... onderhoudend. Nou, wat zeg ik? Veel, heel veel onderhoudend. En soms serieus. Maar goed... Uh, ze doen het dan weer wel. Uh, ook uh, vandaag zit er een column van Tino Stuy erin. Ik uh, doe het altijd met... Uh, die uh, column die... twee weken terug in de uitzending valt. Dat doet uh, morgen uh, de meest recente... die uh, gisteren uh, uitgesproken is. Dat gaat uh, meer over... Uh, Iets met uh, Dolf, dat, uh, dat, uh, dat uh, kan ik al verklappen. Dat, uh, dat zal bij Walter morgen te horen zijn tussen 10 en 12. En ik uh, doe het even met de hamsterwoede. Dus wat dat er gaat uh, is er één onderdeel alvast uh, bekend. Straks om half 11 gaan we praten met Jelmer. En om kwart over 11, uh, dus die uh, column van Tino Staart. Dan om half 12 uh, Mick Boskamp die sowieso het uh, nieuws uh, gaat behandelen wat er in Beirut is uh, gebeurd. Dus dat uh, is om half twaalf. Dat uh, is zo'n beetje het uh, spoorboekje. En nou hoop ik dat ik zo direct ook nog ergens op het laatste moment... een uh, telefonisch interview kan doen. Maar goed, dat moet ik nog maar even afwachten of dat ook uh, gaat lukken. Uh, Van Piekeren begon dit bal. De, de man is uh, in ieder geval... Uh, ja, op de radar gekomen bij onder meer Frits Spits. Dat is niet zomaar, want uh, ja, uh, Jan is een zeer begaafde uh, schrijver als het gaat om teksten. Dat heb je dan ook uh, gehoord uh, bij dit uh, liedje, een liedje wat nergens over gaat. En uh, dat is ook uh, de reden geweest uh, dat destijds, ik denk dat het alweer een jaar of twee, uh, drie terug is... dat uh, Van Pieker hem mocht aanschuiven bij Frits Spits in de uitzending van Taalstraat. Daar hebben ze het ook over uh, gehad. En daar heeft hij ook het een en ander gezegd over wat hij aan het doen is. Nou, Van Piekeren zit ook niet stil. Want hij heeft afgelopen weekend, heeft hij geloof ik, ook nog een optreden gedaan. In uh, de Carga door. Dat is zo'n een of ander gewelf uh, aan een van die grachten in Utrecht. Er zijn er maar een paar in Utrecht. In tegenstelling tot Amsterdam. En daar heeft hij een optreden gedaan. Dus uh, ik heb het gezien. En dus de man is actief. Um, wel, nou dan heb ik uh, in ieder geval al verteld wat er allemaal in zit. Nou, uh, dan hebben we ook een nu muzikale onderstroom. Laten we dan maar ook even een beetje stemmig beginnen. De lighthouse van de Fabiana Dammers. met viel. Het was aan het begin van de Zero's, geloof ik, dat hij dit nummer heeft uitgebracht. Daarvoor hoorde je de Lighthouse van Fabian de Dammers. Uh, zij is ook weer bezig met optredens. Doet ze onder meer aan uh, in Twente, in Turbergen. Dat schijnen van die fietstochten te zijn. En daar staan ook wat de muzikanten onderweg. En zij is er dus één van. Uh, ze is niet helemaal nog klaar met optredens geven. Want als het goed is, zal er volgende maand in september... ook nog een optreden plaatsvinden in de bibliotheek in Almere... bij de voorlijstdagen. Dus dat is de reden waarom wij ook Fabiana Dammers hier draaien... bij deze fijne lokale omroep. Ik denk dat het vandaag ook de meest zonnige lokale omroep is van Nederland. Want het zonnetje schijnt in Zandvoort. En of dat allemaal wel goed gaat, dat gaan we morgen allemaal horen uit de mond van de burgemeester. Want morgenmiddag mag uh, de burgemeester aanschuiven bij uh, ZFM Lunchroom van uh, Jelmer en uh, Lucie. Maar er zal ook nog iemand anders aanschuiven. Dat is Walter, die doet ook even mee. En dat heeft alles te maken met die burgemeester die komt. Het wordt trouwens een heel druk dagje voor David Molenburg. Want hij is niet alleen daar naar het horen. Nee, hij komt ook nog bij mij in uh, Alternatieve VM. En dan is het de bedoeling dat we zo weinig mogelijk luisteraars overhouden. Dus dat is een beetje het streven. Nou, ik weet niet of dat allemaal gaat lukken. Uh, het is al een beetje een vrede zomer. Dus ja... Breed in de zin van het C-woord. En dat uh, is ooit nog eens een keer gevat in een uh, nummer van uh, Bananenramen met Cruel Summer. was het ook nog ergens ooit uh, gebruikt in een film... namelijk in de film The Karate Kid. Daar is hij in uh, verstopt, daar zat hij in. En uh, natuurlijk was dat ook een hele fijne uh, zomersplaatje... om het even zo te zeggen. Uh, het is uh, vijf minuten voor, nou, zes minuten voor half elf... Ga ik er nog één doen, dan zal het iets voor half elf zijn. Dus uh, jammer is al gewaarschuwd dat ik hem voor half elf al in de uitzending uh, heb zitten. Maar uh, ja, het is een beetje één om één. Uh, zie, heb ik ook al in de gaten gezegd. Oh, dat is niet helemaal destijds. Het is altijd uh, twee om twee, die platen, dat we die, die draaien. Maar goed, uh, terug naar 69. Het is namelijk het laatste album uh, dat de Beatles uh, van de persen deed rollen. Want toen had je dat nog. Persen. Het werd op een vinyl uitgebracht. Namelijk Abbey Road. Dat is een uh, gedenkwaardig document uh, geworden. Niet alleen ook omdat uh, die jongens al een tijd ver vooruit waren. Want tegenwoordig hebben we de Rotterdamse dakdagen. Dat uh, zijn optredens uh, waarbij muzikanten dan op het dak kunnen staan en muziek maken. Want ja, uh, tegenwoordig is het al een beetje lastig om in een zaal te spelen. En als je dan in een zaal uh, moet spelen, dan moet je uh, gaan zitten op je krent. En dan zal je maar net een metalband tegenover je hebben staan. Ja, dat gaat niet overkomen. Goed, maar de Beatles die deden dat eigenlijk in die tijd al. En dat was tegelijkertijd ook hun afscheid. Uh, daar hebben ze min of meer uh, ook wat nummers gespeeld van dat album Abbey Road. Uh, dat is een, uh, ja, een, uh, een album wat 50 jaar geleden, dus iets meer dan 50 jaar geleden, uh, is uitgebracht. Maar er staan zulke mooie wonderschone nummers op. Niet alleen. Uh, John Lennon en Paul McCartney waren eigenlijk uh, mensen die uh, de nummers van de Beatles schreven. Nee, George Harrison deed dat namelijk ook. En een van de nummers die hij geschreven heeft was deze. In the way she moves. Attracts me like Oh, uh -huh. Ik zeg nou toch zelf, dat doet een mens toch goed als je een nummer van de Beatles hoort. Ook al is die geschreven door George Harrison. Sterker nog, het is een van de, uh, van de betere nummers denk ik eigenlijk ook. Eigenlijk zijn ze allemaal goed. Uh, something van de uh, Beatles terug te vinden op die gedenkwaardige album. Laatste album van de Beatles. Abbey Road. Uh, bovendien uh, hebben ze daar toen bij de Wereld Draait Door nog aandacht aan besteed. En daar was een dame die aangeschoven was en die hebben we onlangs hier in de studio gehad. Dat was Lisette Aviva. Lisette Vink schuilt daarachter. En die hoor je straks na het nieuwsoverzicht gedaan door Jelmer Koper. Goedemorgen Jelmer. Goedemorgen. Ja, mooi hè. Ik wil toch eens uh, een beetje een aanloopje naar een brug uh, nemen en eroverheen schieten. Ja. Dan uh, aankondigen en uh, noem maar op. Ik uh, Voordat uh, je gaat... Kijk, de, hey, de, de kopers de koper zijn nogal van de brug, toch? <laughs> Tja, ja, uh, uh, ik bedoel, uh, we slaan ze ook, geloof ik. Ja, Ja, uh, no, no, Nog iets. Uh, ben je al een beetje je aan het uh, voorbereiden voor de man die morgen uh, bij jullie aanschuift? Ja, ik, ik doe niks anders. Op het ja, ja, nee, want uh, ik denk dat het wel een leuk samenspel tussen jou en Walter gaat worden, denk ik, met dat hele verhaal. Uh, want uh, ja, er het leven het leeft wel ja. wat uh, dingen, geloof ik. Ja, heb. ja. Uh, uh, ja zeker. Er, er leeft genoeg, zeker onder Zandvoortse inwoners. En die proberen wij dan morgen zo goed mogelijk uh, ook te vertalen in het interview. Ja. Uh, want dat is natuurlijk het belangrijkste, want de bewoner van Zandvoort uh, gaat morgen luisteren en dan. Uh, Vinden wij het belangrijk dat, uh, dat die dingen ook gewoon de letterlijke praktische situatie naar voren komen. Ja. En uh, uh, ja, waar het over in het algemeen over zal gaan, uh, is even kort over de coronacrisis de afgelopen periode. En uh, dan natuurlijk vooral over de drukte in het dorp. Dat bedoel ik is natuurlijk af. Ja. Die is natuurlijk afgelopen weekend uh, dat de controle daarover niet helemaal goed is gelopen, op zijn zacht gezegd, en ja. wat de eventuele maatregelen zijn voor het komend weekend. Ja, en, en hij is ook lijfelijk in de studio aanwezig, of uh, is hij dat niet? Uh, uh, 99% zeker, ja. ja. Nee, nee dus, dus het wordt, uh, zijn tent opslaan, hè, want hij is uh, s'avonds ook nog bij mij uh, te horen, dus... <laughs> Ja, dat wordt een, uh, <laughs> wordt een uh, leuke dag. Morgen. Ja, ik denk dat uh, het is een dagje lokale omroep voor onze burgervader. Maar goed, uh, daar hebben we je niet uh, voor. Uh, we hebben je natuurlijk ook uh, voor het laatste nieuws. Je hint er al een beetje op over uh, de, de toestanden in het uh, weekend uh, die zijn geweest. En dat ja, er afgesloten zeker. wegen zijn. Ik neem aan dat, er ook iets, uh, dat je daar ook iets over kwijt wil, of niet? Ja, zeker. Ja. Uh, nog even kort natuurlijk een terugblik. Het is al woensdag, maar uh, het is toch wel even belangrijk om dat aan te halen. Natuurlijk het warme weer van vorige week, dat uh, vrijdag veel bezoekers trok naar de strand in Nederland. Hierdoor ontstonden er ook lange files richting Zandvoort en Bloemendaal. Op het moment dat de parkeerplaats in de loop van de ochtend al vol raakte, uh, is er een landelijke oproep gedaan om niet meer met de auto naar Zandvoort te komen. Uh, dit heeft helaas uh, niet kunnen voorkomen. Zoals we hebben kunnen zien dat de aanloop zeer groot bleef. Uh, om twee uur uh, hebben de uh, politie, uh, in samenspraak met de gemeente uiteraard, de toegangswegen uh, gesloten. Uh, dit duurde echter tot uh, vijf uur middags. Daarna zijn de wegen weer vrijgegeven. Directe aanleiding voor de afsluiting van de toegangswegen is dat automobilisten oververhit raakten in de file. En uh, misschien nog wel belangrijker dat de hulpdiensten zandvoort niet meer konden bereiken door stilstaande auto's. Uh, voor de komende dagen zijn weer mooie zomerse dagen voorspeld. Met zelfs kans op een hittegolf, dus tropische temperaturen van zeker vijf dagen lang. Uh, de gemeente zou daarom samen met de politie, de NS, ondernemers en andere betrokken partijen... ...continu de situatie in monitoren. Dat start al vandaag. Er wordt gewerkt met diverse scenario's en daar waar nodig worden extra maatregelen genomen. Uh, beslissingen die gedurende deze dagen worden genomen zijn altijd wel overwogen... ...maar helaas niet altijd voor iedereen wenselijk, uh, zegt de gemeente al vooraf. Uh, uitgangspunt hierbij is dat de bestemmingsverkeer van inwoners... Leveranciers en mensen die een accommodatie hebben geboekt, gewaarborgd blijft, uh, gewaarborgd blijft. iets wat natuurlijk de uh, vrijdag uh, niet gegarandeerd kon worden. Uh, uh, dan gaan we kijken we nog even heel snel naar de politiek. Uh, want na gemeentebelangen Zandvoort heeft ook uh, GroenLink Zandvoort vragen over de drukte van afgelopen vrijdag in de wegen naar Zandvoort uh, gesteld, uh, aan de burgemeester. Uh, of ja, eigenlijk ja, aan uh, het college, aan de gemeente. Ja. Uh, volgens uh, GroenLinks-Zandvoort uh, waren er al meerdere signalen van instanties uh, dat al voor vrijdag had kunnen weten dat uh, deze drukte eraan zou komen. En dat dus uh, qua voorbereiding er echt tekort is geschoten, zegt uh, Karim Elkebali, de fractievoorzitter. van GroenLinks. Dus ook uh, de politiek heeft niet uh, stilgezeten. Ook al was het alleen maar om, een, uh, om in ieder geval vragen in te dienen. Dus uh, die twee partijen hebben daar in ieder geval uh, uh, vragen over gesteld. Uh, antwoord daarop, uh, misschien uh, behandelen we die ook morgen in de uitzending. Dus nog even voor de duidelijkheid. Uh, morgen zet de hem lunchroom. Een programma van 1 tot 3. In de tweede uur is uh, David Monenburg de burgemeester te gast. En uh, zoals ik net al zei over de coronacrisis, de drukte in het dorp en eventuele maatregelen voor komend weekend. Uh, ja. Dan gaan we over naar het andere nieuws. Um, op de zeeweg is dinsdagavond rond 11 uur een auto met meerdere inzittenden uit de bocht gevlogen. De auto is daarbij over de kop geslagen en de bestuurder is aangehouden op verdenking van drugsgebruik. Uh, rond kwart voor 11 reed de auto richting Zandvoort toen de bestuurder uit de bocht vloog ter hoogte van de camping De Lakens. Uh, de auto raakte een elektriciteitskast en is gelanceerd over een duin. Hm? De auto sloeg over de kop maar kwam op vier wielen tot, tot stilstand. Uh, politie, brandweer en zes ambulances kwamen ter plaatse. Uh, van de vier inzittenden zijn drie van hen naar het ziekenhuis gebracht... met onbekende verwondingen. Uh, de bestuurder is aangehouden omdat een drugstest positief aanslag op de stof THC... uit een bloedonderzoek zou moeten blijken of de waarden van de bestuurder te hoog waren... en deze dus dan eventueel ook strafbaar kunnen worden gesteld. Uh, de zwaar beschadigde auto is weggesleept door een berger... en netbeheerder Liander is kort daarna ter plaatse gekomen om de elektriciteitskast te repareren. Uh, tijdens de hulpverlening was een rijstrook richting Zandvoort afgesloten. Uh, dan gaan we er even snel doorheen, want ik zie alweer de tijd. Maar, ja. uh, nog even naar de regio natuurlijk. Mm -hmm. uh, sinds vanochtend 9 uur geldt er in de drukste gebieden van Amsterdam een mondkapjesplicht. Uh, het gaat hierbij om drukke plekken als uh, de Wallen, de Kalverstraat, de albert Kuikstraat en plein 4045. Het dragen van een mondkapje in bovengenoemde drukke gebieden... Uh, komt niet ver, uh, ter vervanging van andere coronaregels, maar is er eentje bovenop. Uh, mensen moeten ook nog steeds de anderhalve meter afstand in acht nemen. En uh, uh, het verslaggever van NN Nieuws uh, ging meteen natuurlijk om negen uur de straat op... Uh, om te zien of dat een beetje uh, uh, in acht werd genomen, die mondkapjesplicht. Mm -hmm. uh, niet iedereen nog, maar ja, negen uur is misschien ook wel erg streng. Uh, maar ja, het is wel verplicht uh, vanaf vandaag, dus. Uh, en wie uh, zo'n mondkapje niet draagt in de genoemde gebieden, riskeert een boete van 95 euro. Um, uh, en dan nog even, als laatste om handig is om te noemen, is dat in de afgelopen twee weken het aantal positieve testen in de hoofdstad verdriedubbeld is. Uh, van 22 juni tot 4 augustus testen in Amsterdam 563 personen uh, positief. Uh, in twee weken daarvoor was dat nog 191. Um, Connection gaat extra bussen inzetten, want ook zij, naast natuurlijk de NS, uh, was natuurlijk een OV-bedrijf dat zeer overbelast raakte afgelopen vrijdag. Uh, vooral natuurlijk de buslijn 81 van Haarlem uh, naar Stanford -Aan Zee. Uh, we hebben natuurlijk al de foto's voorbij zien komen van uh, rijden mensen voor de bus. Uh, op het stationsplein in Zandvoort, uh, in Zandvoort in Haarlem bedoel ik. Mm -hmm. uh, uh, uh, wat zij ze zeggen natuurlijk ook een van de gevolgen van de coronamaatregelen is dat, niet, dat er geen overvolle bussen meer kunnen rijden. Zoals uh, misschien wel eerder natuurlijk gewend was. Gewoon iedereen tegen elkaar aanstaan. En, uh, ja, zeg maar, maar daar wordt nu wel rekening mee gehouden. Vandaar dus ook uh, minder plek. Uh, ze zeggen dat er op zaterdag 16 extra ritten heen en terug worden gereden. En een dag later, op zondag, uh, zijn dat er 14. Uh, voor de donderdag en vrijdag zijn vooralsnog geen extra maatregelen genomen. Um, uh, wel natuurlijk handig om te zeggen is, is dat er al een zomerdienstregeling is, dus daar wordt al rekening gehouden met de drukte. Uh, ja, we gaan het zien of de bussen het deze we dit weekend uh, uh, uh, beter afgaat. Ja. Um, dan nog even uh, naar aanloop van jouw gesprek, zometeen om kwart voor elf. Ja. Want uh, gisterenmiddag ontdekte Marlene Sharps tot haar grootste ergernis dat haar beeld she vernield is. Duidelijk is te zien dat er in het middenstuk een breuk zit op het brons. Uh, ja, uh, de kunstenaar is er zelf natuurlijk uh, uh, zeer ontsteld van. Uh, zoveel mensen uh, genieten van dit beeld en uh, ze wordt ook dan vaak gefotografeerd. Uh, dit is het derde beeld dat is toegetakeld tijdens de tentoonstelling aan de boulevard Paulus Loot en de Vauvage. Die voor de gelegenheid werd omgedood naar de boulevard Marlene. Een reeks van tien kunstwerken van de Zandvoortse kunstenares. Uh, um, eerder werd al de kappel aan de sokkel afgebroken en uh, meegenomen, ook uh, natuurlijk van brons. Uh, la Donja, Quixote, de la Mancha was het eerste beeld dat uh, uit de reeks verdween. Um, uh, en steeds was dat dus dat het beeld in twee stukken was gehakt en dat slechts alleen het opzetstuk zeg achterbleef. Maar dus uh, ja, dit is zeker uh, natuurlijk ja, enorm triest, want uh, het lijkt op een gegeven moment ook wel een beetje... Uh, ik vind het uh, ja, moedwillig moed uh, vandalisme eigenlijk aan het worden, maar goed. Ja, ik mag niks uh, suggereren, maar het lijkt op een gegeven moment ook wel een beetje doelgerichtheid. Ja, ja, tenminste, uh, dat, dat die indruk krijg ik wel als ik die foto zie. Maar daar ga ik uh, straks Marlene even over vragen, dus uh, ja. want dat gaat, gaat het helemaal uh, die richting op. Uh, Jelmer, dankjewel. Ja, helemaal goed. En, uh, uh, nou ja, morgen ben jij aan de beurt uh, om uh, dat uh, programma te doen uh, tussen 1 en 3. Morgen ben ik aan de beurt, ja. We zullen ernaar luisteren, tenminste in ieder geval ik sowieso. Dus dat is één ding wat zeker is. En, en iedereen die nu luistert natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> ja. Uh, ik ga weer even terug naar uh, vorige week uh, donderdag. Uh, naar, uh, nou, vorige week, het is een paar weken terug, twee weken terug. Dat ze hier in de studio was. En uh, toen heeft ze ook dit nummer gespeeld... Uh, I've Lost a Woman van Lisette Aviva.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 statue of the fisherman's wife never tires of waiting around. A one arm banded behind a dirty window keeps on flirting with no one about. crash back Zambiaanse, ze zat bij een gastgezin in Duitsland en ze kwam hier naar Zandvoort om van de zee te genieten en die zee die werd gelijk het noodlot want ze kwam in een mui terecht en uh, dan kun je dan ook uh, dit nummer weer draaien, want ja uh, het is ook actueel, actueel in dat opzicht, er zijn ook weer zwemmers uh, verongelukt door muien en daar heeft dit uh, liedje uh, zijdelings ook wel mee te maken Nightfalls, ondertouw van onze eigen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 er gebeurtenis weer. Ja, ja ik, ik las het uh, vanmorgen uh, op uh, de sociale media. Uh, gisteren heb je dat uh, geplaatst. Uh, er zijn weer beelden aan de boulevard. Uh, beschadigd. Uh, ik zou bijna zeggen vernield. Ik weet niet hoe je, de, hoe je, de, hoe je, er, hoe je erover nadenkt en, uh, over, uh, en erover in zit. Ik weet het niet. Nou, ja, nou vernield natuurlijk gewoon. Hm? Het, uh, deze keer is het Shi. Uh, uh, dat staat in de boulevard Paulus of het de hoogste van de Reddings of het wisselen, nee van, uh, hoe heet het? Uh, de zeilbootvereniging ja. uit uh, mijn En er is iemand aan, de mooie dame, een klein beeldje, die over de horizon. En dus iemand aan de arm gehangen met het gevolg dat als in tweeën lag. Ik heb uh, het bovenste deel maar verwijderd gisteravond mm -hmm. Gewoon, uh, meegenomen. Dat was nog maar een kleine handeling. Om uh, te voorkomen dat, dat ze ook nog uh, meegenomen zou worden gestolen. Ja. Dit uh, yeah. is mijn derde beeld daar. Het, uh, ja, ik ben, uh, ik ben uh, graag gedaan, deze manier. Ja, ja ik uh, wil het best geloven. Uh, want wat, wat zijn dat, die beelden? Uh, los van dat ze dus gewoon daar neer zijn, zijn gezet. Wat zijn beelden voor jou? Ja, dat uh, stuk voor stuk uh, vertegenwoordigt een stuk van mijn leven. Mm -hmm. Wat daar aan de boulevard staat, is wat mijn levensverhaal. Alles wat, uh, wat ik ben en waar ik hier sta, wordt ja. gewoon uh, langs zo gesloopt. Ja, uh, is het ook zo dat je daarmee iets wil zeggen met wat jij uh, creëert aan beelden? Nou ja, het, uh, het algemene uh, uh, onderwerp is dat het, uh, de mens alleen staat in het, uh, in het leven in het principe. Ja. Dingen alleen oplossen, dingen goed bedoelen voor zichzelf, en dingen.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 je moet er ook nog iets mee doen, want, want ja, het kan natuurlijk niet zo door blijven gaan, denk ik. Uh, nee, nee, ik heb uh, gisteravond Hilde Jans van de gemeente uh, ingediend, die een beetje als curator van die expo in het Boulevard. Mm. En uh, ja, ze heeft aangegeven dat ze uh, hopelijk vandaag, hem, niet voor horen, het is nog kort natuurlijk, uh, intern uh, uh, over uh, zouden gaan met wethouden wethouder, waarschijnlijk, en, uh, weet ik het allemaal. En dan. Uh, Gaat er beslist worden wat er gedaan moet worden, maar uh, juist aan mij ligt door, allemaal weggehaald. Ja. Uh, ja, het lijkt wel alsof we de vandalen net dan winnen van uh, degene die, die de kunst uh, creëert, als ik het zo uh, hoor. Ja. ja, misschien, ik weet het niet. Het voelt op het begin onderhand een beetje heel erg persoonlijk te worden, naar mijn gevoel. Ja, maar uh, ik ga er volgens mij uit dat gewoon. Uh, uh, corona-vandalisme is gewoon uh, overveld en ik weet wat we anders te doen hebben en uh, weet ik het. Hm. Ik durf er niet uh, gezegd niet uh, iets anders over te denken, dat zou nog erger zijn. Ja. Maar gewoon die vernielzucht, die vnieelkrant die blijkbaar aanwezig is om een deel van de bevolking Terwijl zoveel mensen zelf wat genieten, uh, ja... Ik begrijp er niks van ja, nee, helemaal niet. Uh, want, je zegt het al, hè? die beelden die trekken ook nog wel de nodige bekijks. Uh, er worden foto's gemaakt en die worden ook nog eens gedeeld. Ja, ja. ja inderdaad. Ze gaan de, ze gaan de, wereld, de hele wereld over. En, uh, uh, de mooiste foto's komen voorbij. Beelden tegen de Stassen, prachtig tegen de zonsondergang aan het vaak. En, ja, uh, ja uh, ik hoor wel mensen... Er zijn alleen maar mensen die het gewoon allemaal fantastisch en prachtig vinden. En ja, het, uh, weet je, de gemeente Zandvoort, ze zijn bedoeld bedoel dat die ongevraag paus een keer uh, binnenkort geherstructureerd wordt. Mm -hmm. De gemeente probeert het tot die tijd een beetje op te fleuren met een aantal mooie dingen. Yeah. En dat schijnt gewoon niet te kunnen, niet te mogen. Ik weet, ik weet echt niet wat het is, wat, wat iemand bezielt om dit te doen. Nou, ja, yeah. ik zou er helemaal van,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 Maar uh, je begrijpt, ja, dit kan gewoon niet zo doorgaan natuurlijk. Je hebt, uh, straks zijn ze alle, alle, alle achter de, naar de Palestijnen. Ja. En het is mijn, het in levenskapitaal de staat. Ja. Uh, uh, de... En de het die web erin. Ja. Want uh, nog even ook daarover van, er zit veel uren in om zoiets te maken. Toch? Zeg je uh, Er zitten heel veel uren werk in, in om zo'n beeld ja, te vervaardigen, ja, toch? Ja, ja. Uh, Gemiddeld staat voor zo'n beeld 4 zo à 5 maanden werk. 40 uur per week. Ja. 30 à 40 uur per week, dus uh, tel maar uit. Ja. Het, uh, tegen een normaal uurloon. Dus, zijn ze echt onbetaalbaar. Ja.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 Misschien doet dat de agressie op bij mensen. Uh, ik ben transgender, misschien dat de agressie op bij mensen. Mm -hmm. ik, weet, ik weet het niet, maar het is een vorm van agressie, absoluut. Uh, of of uh, losbandigheid. Ik weet het niet, het gaat om mensen waar voor mij een steekje los is. Mm -hmm. Ik hoop echt uh, dat ze een keer opgespoord worden en geholpen. Een jaartje TBS of zo. Yeah. Goed Marlene, uh, dank even voor je toelichting hierop. Ja, gaat er een, uh, Jaap, ja. het gaat Jaap, dat het niet nodig was. Nee, ja. maar goed, we doen het dan toch maar. Uh, de uur wordt afgesloten met uh, Grace Jones. En dat uh, nummer, dat is uh, dan moet ik wel het, uh, het goede nummer even erbij pakken. Want anders dan, uh, gaat het helemaal niet goed uh, komen. Pull up to the bumper heet het nummer. Tot straks na 11 uur.